Freddy van met het NOS Journaal. Air France gaat de komende jaren reorganiseren als gevolg van de coronacrisis. De luchtvaartmaatschappij schrapt ruim 1 op de 6 arbeidsplaatsen... 7600 van de ruim 43.000 banen. De bekendmaking is een bevestiging van berichten die deze week uitlekte. Air France zegt dat bijna de helft van de banen zal verdwijnen... door natuurlijk verloop, vooral doordat veel werknemers met pensioen gaan. Hoeveel banen er bij zusterbedrijf KLM weg moeten... wordt later deze zomer bekend. Daar werken zo'n 35.000 mensen. Woningcorporaties komen de komende 15 jaar 30 miljard euro tekort... voor de bouw en verduurzaming van woningen... blijkt uit onderzoek van de koepel van corporaties EDES en drie ministeries. Tot 2035 moeten corporaties jaarlijks 25.000 sociale huurwoningen bouwen... en moeten er 25.000 tot 60.000 per jaar worden verduurzaamd. Het tekort, die 30 miljard, is ruim een kwart van het bedrag... dat er voor nodig is, 116 miljard euro. EDES stelt dat door het tekort uiteindelijk 125.000 woningen... te weinig worden gebouwd en 50.000 te weinig verduurzaamd. De ziekenhuizen stemmen in met de afspraken... over de extra kosten door de coronazorg. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen heeft een akkoord gesloten... met de zorgverzekeraars over de vergoedingen van enkele miljarden euro's. Normaal gesproken onderhandelt Elk Ziekenhuis apart met de verzekeraar. En ook regeringspartij D66 wil af van het studieleenstelsel. De partij was jarenlang voor een systeem waarbij iedereen voor zijn studie geld moet lenen. Maar na een evaluatie die vandaag is gepubliceerd wil D66 toch weer een soort studiebeurs introduceren. In die evaluatie staat dat er niet minder jongeren studeren door het leenstelsel, maar dat ze tijdens de studie wel veel meer schuld opbouwen, gemiddeld zo'n 25.000 euro. In de Tweede Kamer is nu alleen de regeringspartij VVD nog voor het leenstelsel. Het weer vanavond droog, vannacht gaat het weer regenen. Morgen bewolkt en regenachtig en de wind trekt aan. Het wordt maximaal 19 graden. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. <tied>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 Zin in Zandvoort? Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu zie het. Thank you. One moment please.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 To mm -hmm. feel it. Verstikken zit de helft in met ons thuis. Maar 17 miljoen mensen. De neus in dezelfde richting, komen wij eruit.